Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. 25 jaar cel in een heftige eervraakzaak in Apeldoorn. Een vrouw van 28 werd ongeveer anderhalf jaar geleden... tientallen keren gestoken in haar bovenlichaam, hals en hoofd. De rechtbank in Arnhem zegt dat twee broers en twee neven van de vrouw achter de moord zaten. Zij vonden dat de vrouw zich te westers gedroeg. De vier stuurden elkaar appjes waarin ze de moord bespraken. De conclusie van de rechtbank is daarom dat de vier verdachten nauw en bewust hebben samengewerkt... bij de voorbereiding en de uitvoering van het gezamenlijke plan om Rochine te doden. En dat ze daaraan allemaal een significante bijdrage hebben geleverd. En daarom krijgen ze dus allemaal 25 jaar cel... Op het moment van de moord was het slachtoffer met haar dochtertje van drie. Het meisje zag alles gebeuren, maar raakte zelf niet gewond. Het kabinet gaat toch door met een plan om uitgeprocedeerde asielzoekers naar Oeganda te sturen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil zo voorkomen dat asielzoekers uit zicht raken... Het plan werd al eerder gepresenteerd, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. En, en de kritiek die er daarna uh, op kwam en die vrij massief was... die uh, had vooral betrekking op de mensenrechten situatie in dat land. Uh, vooral uh, homo's en uh, lesbo's hebben het daar heel moeilijk. Maar Klever zet inderdaad het onderzoek naar de mogelijkheid... om daar uitgeprocedeerde asielzoekers uh, op te vangen dus gewoon door. Het plan zit nog wel in de verkennende fase. Er wordt gekeken of het juridisch überhaupt kan. Er zijn nog geen afspraken met Oeganda gemaakt... En Kanye West zegt dat hij tot een belangrijk inzicht is gekomen. Bij nader inzien is hij toch geen nazi. Dat zegt hij op X. De afgelopen weken ging hij weer lekker. Hij deelde complimenten uit aan Adolf Hitler en noemde zichzelf dus een nazi. Ook verkocht hij shirts met erop een hakenkruis. De webshop ging offline en zijn socials werden geblokkeerd. De rapper heeft er nog eens over nagedacht en zegt dus dat hij het toch niet meende krijg je het weer nog een wisselvallige dag met veel grijs en soms wat lichte regen. Het is wel zacht, 8 tot 11 graden. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de ochtend. What? Huh? I said that you're picking be being my brother It don't matter if you're black or You need to love us so alright You need to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 And the blood starts popping out on the street. Stop the We got lit. Me. Me. Van ZFM, ZFM.